Wouter met het Rwesjournaal. Tegen de Laura H. is 35 maanden cel geëist, waarvan 24 voorwaardelijk. Volgens het Openbaar Ministerie heeft ze zich aangesloten bij IS... en is ze medeplichtig aan de misdaden die de terreurorganisatie heeft gepleegd. Laura werd vorig jaar op Schiphol aangehouden... nadat ze was ontsnapt uit het gebied van IS. Zelf zei ze in de rechtbank vandaag dat ze nauwelijks wist waar IS zich mee bezighoudt... en dat vooral haar toenmalige echtgenoot het initiatief nam om naar Syrië te gaan... Maar het OM gelooft dat niet. De Tweede Kamer heeft VVD-leider Rutte officieel aangewezen als formateur. Dat betekent dat Rutte nu kan werken aan de vorming van een kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Rutte zei in de Kamer dat hij verwacht dat zijn kabinet waarschijnlijk op 26 oktober op het bordes van Paleis Noordeinde staat. In het natuurgebied in Zeewolde, waar sinds vanochtend wordt gezocht naar het lichaam van Anne Faber, zijn vanmiddag twee artsen van de GGD aangekomen. Tegelijkertijd kwam er een medewerker van het forensisch instituut aan. De politie heeft nog niet gezegd of het lichaam is gevonden. Michael P., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber, blijft langer vastzitten, heeft de rechtercommissaris besloten. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Koning Willem-Alexander denkt dat Nederland Arjen Robben echt gaat missen, nu hij is gestopt bij Oranje. Willem-Alexander bedankte Robben in een gesprek met de Nederlandse pers tijdens het staatsbezoek in Portugal. De koning noemt het treurig dat Nederland niet naar het WK gaat. Willem-Alexander kijkt tevreden terug op het staatsbezoek, dat vanmiddag wordt afgesloten met een bijeenkomst met de Nederlandse gemeenschap in Portugal. Hij zei dat de ontvangst door de Portugezen ontzettend gastvrij was. Het weer nog vanmiddag af en toe zon. Het wordt maximaal 14 tot 17 graden bij een frisse westenwind. Morgen bijna overal droog, wel zijn er veel wolken. Nu en dan komt de zon tevoorschijn en dan wordt het in de middag ongeveer 19 graden. Dit was het NMH. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is nog niet bijzonder druk op de weg. De meeste files staan in het midden van het land. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Nijkerk en Afrit-Ermelo een kwartier vertraging. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Deze goedemiddag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, 12 oktober, 4 uur. Dus tijd voor muziekboelen van live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en ZIGO-kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet: www.zfm-live.nl. En wat kan u verwachten? De eerstkomende twee uren. Dat is kwart over vier het nummer één hit van deze week. Om half vijf de kolom van El Kerkman. Om kwart voor, vijf, ze, kwart voor vijf het nummer één hit van het jaar. En deze maal uit 1965. om kwart over vijf de Gouden Ouwe van de Week. En om half dan krijgt u het fantastische weer voor het komend weekend. En om kwart voor het Biscoopprogramma van Sirke Zandvoort. En natuurlijk ook niet te vergeten, nieuws van onze badplaats. Een vol programma dus. Alles wordt omlijnd op lijst met een lekkere muziek, uitgezocht door Technicus Ronald. Mijn naam is Hans Wassena. Heel luisterplezier. Ja, dat is een mooie start zo, hè? Ja, dat is een, een, een prima start zo. Ja. Ja. Ja. Heel down. Ja, dat is inderdaad. Nou, ik, ik ga maar beginnen met het evenementenagenda van oktober... want we hebben een hoop te doen. Van 4 tot 15 kinderboekenweek. Diverse activiteiten in Bibliotheek Zandvoort. De 14e plus de 15e DNRT-finale races. Circuit Zandvoort. De 15e, klessenconcert. I dream it a dream. Protestantse kerk aanvang om drie uur. De 20ste Wild Drive in Bioscoop. Dat is Tarzanbocht, circuit Zandvoort, om 7 uur en om half tien. En de eerste, tot de 31ste, dus dat is een hele maand. Burmwandelingen, Amsterdamse waterleidingduinen. En reserveren via de VVV. En tot november, expositie Trio Mosquitos, Zandvoort Museum. Van woensdag tot zondag. Dus er is genoeg. Precies. Ja, Zo is dat. En heb plezier als je het doet. Ja.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 Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh Jesse, you can always sell any dream to me. De klopper van de weg, weg, weg,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 La fiesta no para apenas comienza. C'est comme c'est c'est comme Ma chérie. La la la la la. Francia, Colombia, Me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, Me gusta. Freeze. Los dicen no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy No le bajamos mas nunca paramos, es otro palo y blam. ¿Y dónde está mi gente? Me fallo je la tete ¿Y dónde está En dan gaan we de esquina. En dan gaan we En mis manos. Estoy muy duro, sí, in mijn manier. En dan zijn we in mijn we in En dan zijn we we we hebben een la Tante. En donderdag. Gente. 1, 2, 3, lego! Nou, daar hadden we achterin, volgens hadden we Jesse en Joshua Kittison. En deze was de Ja, nummer 1. Al een paar weken is die nummer 1. Ja, ja, ja. Ja, ja, als ik dat hoor, dan uh, heb ik zoiets van uh, <laughs> Span Span Spanje in twee delen en een weg laten draaien. <laughs> komt hij Span oh, uit Spanje? Volgens mij mooi. Ja. Oh, oké. Okay. Nou goed, wie weet nooit, misschien heb ik het hartstikke verkeerd. Gaan ze nu me zullen bellen. En, uh... <laughs> Denk het niet. Hm? Denk het niet. Nee. Oh. Ik heb uh, wel een nieuwtje. En uh, heel stiekem, ja dat is heel stiekem is het beloofde Zandkasteel op het Stationsplein gereed gekomen. Het is de eerste blikvanger op het totaal gerenoveerde plein... die de treinreizers tegenkomt als hij of zij de trap naar boven neemt. De Zandkasteel is uitermate geschikt voor kinderen om er... met mooi weer, te gaan spelen. Bezoekers die van het strand komen kunnen straks hun voeten in het water... dat nog moet komen, wassen. In ieder geval is het een mooie blikvanger geworden. Heb jij hem al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar ik vind voeten was er sowieso een prima idee. <laughs> ja, hij scheelt een hoop gemeur, jongen. Ja, dat is wel. <laughs> Voordat e, hey, voor ik nou verder ga draaien. Hè? Ja. Ik heb uh, Last Friday van Kate Perry hebben klaarstaan. Ja. Um, ons lieve heer. Die heeft eigenlijk uh, alleen maar mooie mensen gemaakt. Dus Hoe bedoel dat... je? Nou gewoon, er zijn geen werkelijke mensen. Onze lieve heer heeft alleen maar mooie mensen gemaakt. Ja, je kijkt elke morgen ja. in de spiegel. Ja. Inderdaad. Nou, dat vroeg ik me af. Wie, <laughs> heeft, jij, wie heeft jou dan gemaakt, Pans? Ja, ik ben je voor. <laughs> Kunnen wij, het is meer, voor ons is het meer de last Saturday night, hè? Ja, ja, ja. Mooi, hè? Ja, was goed, hè? Ja, ze ja. mooie leuke plaatjes. Nee, je bent ja. over korendag, man. oh dat bedoel je? Ja. Wat een leuke korendag. Ja, en ik precies. vond het ook leuk dat, dat uh, Willem-Alexander er was. Ja, dat vond ik minder. Maar nee, vond ik vond wel leuk. Ja, jij vond ik kan, wel dat jij kan die... dat leuk vonden. Ja, ja, ja. en uh, Max was er. Max? Ja, Max. Oh, Minima. Ja. Nee, die was er niet. Nee, Max en Minima. Ja, die waren er alle twee. Nou, was, ik, was, uh, ja. nou ik, ik vond de opening best wel leuk eigenlijk. Een beetje, ja, een beetje, beetje rommelig, Maar verder ging het wel. Nee, vond het wel leuk. Ja, je, je was slecht te verstaan, Hans. Ja, dat was jammer. Maar nou, ja, in het begin denk, in, zijn de heren geleerders het <laughs> helemaal niet zo over eens. In, in het begin wel, maar op een bepaald moment uh, was de microfoon weg. Nee, je zat er nog, hoor. Het ja, geluid, maar de microfoon... Het geluid was weg. Het geluid was eerst. dat bedoel ik ja. ook. Ja, ik ja. heb uh, nog wel. Uh, uh, er is een, uh, een geweldig bedrag opgehaald voor het Reuma-fonds. Smit Help en Wellness aan de Hogeweg hield op 6 oktober. Daar hebben we ook een melding van gemaakt. Een slender you marathon met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor het Reuma-fonds. Er waren veel behandelingen die maar konden worden afgenomen, zoals vacuus sh shaper, massages, body scan analyzer. Nagelslakken en, mid en het medium werden druk bezocht. Ook de loogderij was een groot succes. en werd verricht door een medewerker van het Reuma Fonds. De opbrengst heeft een geweldig bedrag van 1045 euro opgebracht. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, nice. Ja toch? Ja. Oké. Okay. In dat kader begint de discussie over het glazen huis al los te barsten. Hoe bedoel je? Um, het glazen huis zit er oh, altijd voor het goede oh, ja, oh, ja, ja, ja. Ja, ja, ik weet het. het ja, ja, altijd voor het goede doel? Ja. Het goede doel ligt altijd in het buitenland en ja. er zijn steeds meer geluiden van jongens. Er zijn staat goede doelen ja. in, in Nederland. Nou, dat, Doe dat is zeker Ja, dat, dus dat is zeker. We wachten op, ja. uh, roze, Wel Pink en Erwin Smit. It's De column, de column van de week van, de week van, van de week. Nel Kerkman. Volgens mij is het weer kinderboekenweek. Het thema is griezelen met als motto gruwelijk eng. Lekker griezelen is vet cool. Maar niet iedereen kan zich vinden in het thema. Sommige christelijke basisscholen vinden boeken over geesten en spoken... niet bij het geloof passen. En zij volgen daarom hun eigen thema. Bibbers in de buik met als motto... Je hoeft niet bang te zijn, want God is bij je. Tja... Het is maar hoe je een thema benadert, denk ik dan. Want van in, bibbers in mijn buik word ik niet echt vrolijk. Lekker griezelen deed ik al bij het lezen van Roodkapje. Ongelooflijk dat aan het einde van het sprookje... de buik van de wolf door de jager opengesneden werd... en oma eruit te halen. Levend en wel. En wie griezelde er niet bij Dracula? Ik wel. De vampuur Dager Dracula was een grijzaard met een grote snor. Enigszins puntige oren, een gebit met scherpe hoektanden... En hij was gek op mensenbloed. Het boek uit 1897 is ontstaan uit een nachtmerrie... van de schrijver Bram Stokes. En, na zeggen, had hij die avond zwaar getafeld. Nog steeds krijg ik bibbers in mijn buik... wanneer ik een vleermuis ontdek. Tijdens mijn vakantie op Creta... vlogen op een avond drie vleermuizen naar binnen. Twee kon mij hel verwijderen, maar de derde was onvindbaar. Ga maar lekker slapen. Hij zit ergens in de woonkamer. Echt niet... Midden in de nacht vloog er steeds iets over me heen. Het was de vleermuis. En geloof mij, het werd een onrustige en gruwelijk enge nacht. De volgende dag werd Dracula met een grote bezem naar buiten gewerkt. Een lekker griezelboek is gewoon om op te eten. Met een dik boek, diep weggedoken in een stoel... de wereld om je heen vergeten en je fantasie laten gaan. Heerlijk. Gelukkig ben ik niet de enige leesfriek in de familie. Goed lezen en je aan de regel houden is een vak apart. Niet iedereen kan dat, want net komt het bericht binnen dat het boek van wethouder Demmens voorgoed is gesloten. Blijkbaar wilde hij te snel door het griezelboek Watertorenplein, met als resultaat een zwarte bladzijde die hem zijn kop kost. Zijn sprookje is echt over en uit. Het einde van zijn verhaal is gruwelijk eng. Daar is Dracula nog een lievertje bij. Nel Kerkman. Hm. Um. En, en zij heeft uh, voor een deel ongelijk. Ja, uh, meneer Stokes heeft Dracula verzonnen. Ja. Maar hij is wel degelijk gebaseerd op een uh, uh, uh, geschiedenisfiguur uit Transylvanië. Ja. Uh, Vlad Dracul, als ik het goed heb. Ja, klopt. Die had de neiging om uh, uh, zijn tegenstanders te spissen. Ja. En Terwijl wijdbeens op een paal en laat maar zakken. En het was, er, uh, was er een, een graaf, was het? He? Want het was Graaf Dracula volgens mij. Ik, ik weet mee. niet zeker of het een graaf was. Ja. Maar uh, die bloeddorst van die man, en die schijnt nogal berucht te zijn uh, geweest, ja. uh, is Dracula gebaseerd. Dus oh. het is niet uh, dat hij zwaar getavond heeft. Nou, misschien dat, was dat wel ja, al zo. Misschien maar, is dat wel zo dat jullie. Het is op een bestaand figuur ja, ja, no. uh, gebaseerd. Nou, ja? dat weten we ook nou, weer. Hey. hey. Oh, Dorian. Ja, daar gaan we weer. Hij is een eendags vliegtuig. En ook weer wat van gehoord met deze. Hé, hey, maar joh. Hey Mayo? Ja, hey, mal, yo. Oh. Portuguese. hey my, Mayo, Oh, Portugees. Hey, mijn Mayo. Johnny en Orgesta Rodriguez. Klinkt dit lekker buitenlands, dit plaatje? Ja, lekker hè. Maar het is een Nederlandse productie. Oh? Wist je dat? Nee. Ja. Uh, alhoewel, uh, de man is van Angolese afkomst. Die is ooit uh, hier naartoe gevlucht omdat hij moest vechten in het leger. Ja. Hij moest naar Mozambique, had hij niet zoveel zin in. Beland in de discotheek Marbella van Peter Tetterode. Ah. Zong daar wat. Ah. En Peter die had zoiets van: We hebben er niet. Uh, uh, een niet. Peter Tetterode van de T-shirt, hè? Van de T-shirt, Ja. ja. Dus, en zo is het gekomen. En zo is het gekomen. Zo is het gekomen, Had jij nog nieuwtjes? Nou, nee, nee. Ik, ik, was, ik was het aan het lezen, maar je, je, je onderbrak me eigenlijk. Maar ik, ik kan me oh, wel, wel iets vertellen, hoor. Ik vind het leuk om uh, jou te onderbreken. Ja, dat man. weet ik. De ja, Sand... Echt waar? Ja. Zandvoortse ja. dames beklimmen de, Kali, nee, de Kilimanjaro. Joker Broeren en Daphne Mus... Bij uit Zandvoort gaan op 20 januari de Jaro beklimmen. Zij zullen zo hoog als mogelijk deze hoogste berg van Afrika in Tanzania bewandelen... en doen dit voor een goed doel, War Child. Een van de acties die hiervoor hebben ondernomen was een benefietdiner vorige week in restaurant De Meester in de Zeestraat. Daar kon men voor 60 euro per persoon genieten van een vijfgangen-diner restauranthouder, die vorige week woensdag zijn restaurant beschikbaar gesteld... om dit plan uit te kunnen laten voeren. En had tevens bij zijn levensansiers aangeklopt. En daardoor was eh, alles zijn inkopen was allemaal eh, gratis. Waardoor er eh, 1460 euro opgehaald is om, dat, om de Kalamantjaro te kunnen beklimmen. Kilamantjaro. Kilamantjaro. Kil, kila Kilamantjaro. Ja. ja, dat is een mooi woord ja, ja en de, zeker een mooie berg ook. dus respect dames als je dat voor mij. nou, nou, nou, nou. als no. al zal je maar uh, twee kilometer hoog komen. of is hij niet zo hoog? nee, naja, hij is wel wat hoger volgens mij. is hij uh, een metertje of vijfduizend ergens in die nieuw... geval? goede woorden. Dat, dat weet ik niet zeker. Hoor. nou, het probleem is meestal als je hoger komt, dan krijg je zuurstofkorten. dat is meestal het probleem. sowieso krijg je van klimmen zuurstoftekort, Hans. ja <laughs> nou, jij wel misschien. Ja. <laughs> nou, maar, ja. ja, ja, ja. ja, dat sowieso. <laughs> I'm you. of winter. Altijd weer ZFM. Dat zijn wij. Ja. ja. Wist jij dat wij een heel sportief college hebben hier in Zandvoort? Mm, ja, nou kan ik daar het een en ander in het kader van de opgestapte wethouder... wel wat over zeggen, maar... Doe me niet. Laat het me niet doen. Hè. Nee. Het gaat namelijk over burgemeester Niek Meijer en wethouder Gert-Jan Bluis. Die waren afgelopen zaterdag vroeg uit de veren. Al om zeven uur melden zij zich bij Telassa voor om een deel van de elf toch te kunnen lopen. Zij waren een van de 1100 deelnemers... die geheel of gedeeltelijk meeliepen in deze prestatieloop... van Bloemendaal naar Hoek van Holland, 60 kilometer. Voor het goede doel, zijnde de Hartstichting. Uit Zandvoort had slechts één deelnemster zich ingeschreven voor deze loop... waarmee in totaal 78, meer dan 78.000 euro is opgehaald voor de Hartstichting. Dus je ziet het, we hebben toch wel... Sportieve mensen hier. Ja. Maar Top. dat was al bekend, en er komen een aantal hele goede sporters hier. Uh, ja. Ja, in dat deze is waar. China. Ja. So, dat uh, dat ja. zit wel snor, Hans. Dat zit wel snor. Beter als in Hoofddorp. Ja. Het een really, really messed-up week. 7 dagen van torture, 7 dagen van bitter, en mijn girlfriend went cheated on me. Ze is een California. Ja, zal maar uit het hoofddorp komen, dat is ook erg hoor. Ja, ja, dat, erg. ja maar ik ben sportief hoor. Ja, ja dus we hebben er wel een. En Grazen Nauw. En wat denk je van mevrouw dan? Is dat ook Grazen Nauw? Oh. Dat ga ik niet zeggen over Janie hoor. Nee.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 En ik heb uh, nummer 1 uit 1965. En dat is een hele bekende hoor, want het is Yesterday... dat was de eerste nummer van de Beatles... die werd opgenomen door één lid van de groep, namelijk Paul McCartney. De opnames vonden plaats op 14 juni, juli, nee, juni, 14 juni 1965... in de Abbey Road Studio in Londen. Drie dagen later werd het strijkwartet op de achtergrond toegevoegd. En Yesterday, dat is het leuke ervan, heette in de aanvangsfase eerst... Scramble Eggs, bij gebrek aan een passende tekst en een titel. En, en daar zong Paul McCartney op deze melodie een onzintekst. Scramble Eggs, oh my baby, how I love your legs. No as much I have, I love your scramble eggs. John Lennon herinnert zich nog later hoe ze langdurig hebben gezocht naar een titel. Maar toen McCartney uiteindelijk aankwam met de titel Yesterday... vond Lennon het bijna jammer omdat zij zoveel plezier hadden gehad met Scramble Eggs. Maar nu, yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks like they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I say.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 Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm -hmm. Yeah. That wasn't it? Yesterday. Ik vind, ja, ik ja, wij hadden net een uh, verschil van mening. Jij vindt hem niet mooi. Ik vind hem wel mooi, maar dat mag. Uh, ik vind hem niet goed. Hij heeft wel wat, maar ik vind hem niet goed. Ik oh. vind hem eigenlijk Beatles onwaardig. Maar dat oh. is mijn mening. Oh, Laten ze het niet horen. Uh, ja, dat is heel lastig, want meesten zijn er niet meer. <laughs> nee, Je ik niet kan traf. het vrij hard roepen. <laughs> nee, maar wij hier een paar mensen van uh, ZFM. Hè? Ja? Ja, Ruud Jansen en, uh, en Bart van der Meer. Ja, laten ja. die het maar niet horen. Nou, bij deze. Ja, bij deze. Nou, we hebben, het, we hebben nog wel even een probleempje met de stormvlag. Want na de noordwestenstorm van vorige week... heeft de Zandvoortse vlag op de watertoren het langzaam begeven. In plaats van een vier trotse vlag... is het nu een vaatdoekje geworden met aan de vlaggenmast, wat aan de vlaggenmast meegond. Wanneer en door wie de volgende Zandvoortse vlag gehesen wordt? We wachten het hoopvol en geduldig af. Anders weet ik je nog wel een paar te staan ze dus het nodig hebben. Ja, is dat zo? Ja. Kling jij erop dan op dat ding? Ja hoor, hem niet. Ik niet. Ja. Maakt niet veel uit of je van een keukentreppe afleggelt ja, of een. Nee, nou, nou, maakt wel een verschil. Oh, ik heb in dit geval wel gehoord. De, de, de, de flat is wat groot. Ja, dat is waar. Gone. She says it must be youth that keeps us feeling strong I see a face that's turned to wise And when she smiles she shows the lines of sacrifice And now I know what they're saying as our sun begins To fade, and we made our love on waste land into. The same in the music of the rain, And we made our love on wasteland the land daar Ballet, voor de barricades. Op de barricade. Ja, de nummer over noord nederland ja. Dat zouden we op Nederland ook maar eens moeten doen, op de barricade gaan staan. Ja, nou laten we maar hopen dat het niet voor de reden is waar zij nu... Nee, dat niet. dat niet. Dat niet, Maar uh, de seniorenvereniging Zandvoort heeft afgelopen vrijdag en zaterdag... de Zandvoortse seniorendagen in Theater de Krocht gevierd... met een geweldige high tea. Ruim 200 leden hebben zich aangemeld en ze namen 20 introducees mee... die zich na afloop bijna allemaal als lid hebben aangemeld. Dus ze zijn behoorlijk gegroeid. Het was een grandioos succes. We hebben in twee dagen met acht vrijwilligers ruim 200 gasten mogen ontvangen. Het was een geweldig evenement. Dat grotendeels door de culinaire kennis van beheerder Theo Smit mogelijk was gemaakt. We hebben dit al eerder gedaan en het gaat steeds makkelijker. We hebben een goed draaiboek en ieder jaar leren we weer al dus bestuurslid Els Kuiper. De gasten werden getrakteerd op een nodige zoetigheid... en hartige beleg en hapjes, vergezeld door koffie, thee en suderans. De, de Haiti was ter gelegenheid van de Week van de Ouderen... door DSVZ omgedoopt in Zandvoortse seniorendagen. Voorzien van een gevulde goodieback gingen de gasten weer huiswaarts... in afwachting van het volgende evenement... dat op de agenda van de zo actieve seniorenclub staat... Moet ik moet zeggen, het, ze hebben inderdaad een hele actieve seniorenclub hier in Zandvoort. Ja. Het gaat wel eens langzaam, hè? Ja. Ja. Some I stay ja. Ja.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 the calmest she called love and I look into my nephew's eyes. Man, you Uren, ja, ja, ik ga niet zeggen dat het snel gaat, want dan krijg ik weer van nee, het gaat altijd snel. Ja, maar dat is ook zo. Ja, dat is waar. Dat nee, het is gaat niet altijd snel, het gaat altijd hetzelfde. Ja, alleen het lijkt snel. Ja, precies. Kijk. En je ouder wordt, hoe sneller is het lijkt weer gaan? Ja, dat is inderdaad. Zo. Precies. Ja. ja. Dat komt omdat je het niet meer allemaal kunt staat. En dat vind ik toch wel erg jammer eigenlijk, moet ja? ik eerlijk zeggen. Ja. ja. Maar ja, we zijn straks weer terug. In ja, ieder geval. Precies. Dus, dus uh... boodschappen doen. En, en de nieuws. En, en, en nog een keer boodschappen. En nog een keer boodschappen. En dan, en dan zijn we er weer. En dan, en dan zijn we er weer. Oké, okay, dan gaan we eruit met Born to be Wild. Step on. Tot zo.